9 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Mensen met een beperking hebben het steeds moeilijker in de maatschappij. Dat zegt een alliantie van belangenbehartigers. Drie jaar geleden sloot Nederland zich aan bij een VN-verdrag... dat de positie van gehandicapten zou moeten verbeteren. Maar in de praktijk gaat het steeds slechter. Mensen met een beperking zijn vaker werkloos... en hebben meer te maken met armoede. De gemeente Den Haag beslist vandaag of er bij de jaarwisseling in Scheveningen vreugdevuur mag komen. Voordat vuur is een vergunning aangevraagd. In het nabijgelegen Duindorp werd eerder al besloten dat er geen vreugdevuur komt. Omdat de organisatie niet kan voldoen aan de eisen van de gemeente. En dat leidde ook gisteravond weer tot ongeregeldheden in Duindorp. De politie pakte 13 mensen op. Chili steekt 4 miljard euro extra in de economie om de sociale onrust in het land de kop in te drukken. Die onrust kwam in oktober tot uitbarsting toen in de hoofdstad Santiago de metro duurder zou worden. Bij protesten vielen 26 doden. Het geweld en de vernielingen verwoesten de economie, zegt de Chileense regering. Reclameteksten op internet als bijna uitverkocht en meer dan 100 mensen kochten dit artikel, zijn verboden als ze niet kloppen. Dat staat in een overzicht van regels dat toezichthouder ACM heeft opgesteld. Webwinkels proberen klanten op allerlei manieren te verleiden en soms gaan ze over de schreef, zegt ACM. Bijvoorbeeld als ze suggereren dat er schaarste is, terwijl dat niet klopt.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 Het weer nog droog en vooral in het zuiden mist. Meer naar het noorden af en toe zon en het wordt 5 tot 9 graden. Morgen en donderdag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Het gaat de goede kant uit met de spits. Er zijn er nog niet vanaf. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort ook niet. Tussen Nadervesting en Knoopend Eemnes 9 kilometer file. Ook 20 minuten vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Knoopend Muidenberg en Knoopend Watergraafsmeer. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend de Hoek en Amsterdam sloten. 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A7 Zaandam richting Hoorn geeft 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Purmeren, Noord en Hoorn. De linker is dicht. De A7 richting Vrij bij Purmerend Noord. Nog een half uur vertraging vanaf Wochnum. Op een ongeluk op de A9 Alkmaar Amsterveen Bij Uitgeest 10 minuten extra. Op de A27 Almere Utrecht 25 minuten extra reistijd tussen Almere Hout en Huizen. Een kwartier vertraging op de A200 Haarlem Amsterdam. Bij de aansluiting met de A10. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Maar dat zie je niet aan de buitenkant. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Goedemorgen, tweede uur ZFM in de morgen. Het is vijf over negen en ik zit hier tot tien uur. Mijn naam is Gerloogman Loogman en we draaien de allerleukste muziek. En Cor Draaier heeft dat uitgezocht voor ons. En dat kan hij heel erg goed. Dat doet hij namelijk al heel lang. Ook dit heeft hij uitgezocht. Maar het is gewoon een tussenstukje, hoor. Gewoon dat we nog wat kunnen praten met elkaar. De dingen van de dag kunnen doornemen. Het wordt een hele prettige dag vandaag. Geen regen. Dus uh, doe wel een lekkere jas aan, want het wordt uh, niet echt heel erg warm. Het is al bijna winter, jongens. Nog een paar weken... 21 december is het origineel winter. En nog twee weken hebben we ook nog... Uh, nee, uh, ja, anderhalve weken hebben we ook nog de schaatsbaan. En wat hebben we eerst nog? Natuurlijk, Sinterklaas. Hop, hop, hop, we zitten nu rechtop. Sinterklaas, die komt uit Spanje. Hij brengt appels van oranje altijd in galop.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 over mij gaan. Over jou gaan? Ja, luister. Moet je luisteren, moet je luisteren. Komt-ie. Pop, <tie> pop, pop. Mijn naam is eigenlijk Pop. Pop, pop, pop. Hou nou eens je pop. <tie> Sinterklaas, die komt uit Spanje. Hij brengt appels van oranje. Altijd in galop. <tie> hop, hop, hop, hop, hop. Hop, we zitten nu rechtop Sinterklaas die komt uit Spanje. Hij brengt kapels van de oranje Altijd in galop Yeehaw! Hop, hop, hop, hop, hop wow, en altijd in galop Hop, hop, hop, hop, hop mm. Nou, dat was mooi hoor Hop, Leak, hè? Hop, hop, hop. Hop, hop, hop Mooi Sinterklaas liedje oh, Maar we kennen er nog wel een hoor Sinterklaas uh... Oh nee, die kan niet Wat, wat, wat kan niet? Nou, dat is het liedje Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Maar hij is al binnen. Oh, dat geeft toch niet. Zing maar gewoon. Hup, hup, hup, doe maar. <laughs> Oké. Okay. Nou, dat waren... Ernst, Bobby en de rest. Om een beetje in de weer te komen. Maar kijk uit, er kan gestrooid worden. Kinderen. Steve Miller Band. Nu we het toch over Sinterklaas hebben... Now fly like an eagle. Time keeps on slipping, slipping, slipping into the future. Time keeps on slipping, slipping, slipping into the future. Ja, dat weten we natuurlijk. Uh, Fly like an eagle, goedemorgen. Zandvoort. ZFM. Op de kabel. Op de FM. En zelfs op je tv. Ziggo, kanaal 40. En dan moet je eens doen, want dan uh, kan je wat leuke dingen zien. Hier is Chris Ria. Fool. Een stem, zelf ook een enorme Formule 1 fan. Ja, wist je niet hè? Fool if you think it's over. En het is, uh, het is reeds december. Begin december. En wat is allemaal te doen in december? Nou, op 6 december hebben we de kinderdisco van 7 tot 9 in het pluspunt... De 14e is de opening van de ijsbaan op het Raadersplein. En de 21e is de sprookjeswandeling in het centrum van Zandvoort. Ook de 21e een Classic Concert de Maastrichter Star in de Agatha Kerk om 8 uur. En de 22e december is het Jazz in Zandvoort Frits Landersbergen in Theater de Krocht. Het is echt de moeite waard hoor. Waanzinnig mooi. Ik heb het wel eens gezien.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 Donderdag is het reeds uh, Sint-Nicolaas, het grote feest. En je kan uh, vandaag en morgen nog even uh, naar het Circus Sandvoort voor het bioscoopprogramma. Waar is het grote boek van Sinterklaas? Zaterdag en zondag om 11 uur en woensdag om uh, 13.30 uur 30. Dus het gaat hier alleen op woensdag as a rock But by 8 o'clock oh we'd be grumbling One night my brother drew and he climbed down En running in the family, mooie Platastad. Zeg, oh, wat een fijne dat. We gaan één stap terug. Hierop. één uh, stap terug. ZFM. Het duurt wat langer, dus ik geef het Het mist Montreal. Ik tel de uren totdat jij me kust. Maar alles wat ik krijg is mm, mm, mm. this time Op terug heten die Wij zetten hem. De leukste platen hier in de morgen. Johnny heet jazz. En deze zanger is ze laat getrouwd. Geweest met het Nederlandse meisje Simone van Wolkaven, weet je nog. 1986, om precies half tien. Johnny H. jazz. Een leuke plaat was dit. Turn back the Clock. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, je kan ZFM de hele dag door beluisteren en ook de hele nacht. En, uh, altijd leuke muziek, altijd vrolijkheid en goede informatie natuurlijk. Niet te geloven, want uh, daar gaat het uiteindelijk om: om onze uh, fijne Zandvoort. En dan maken we nog een vrolijk klein dansje. En dan gaan we daarna weer door met de dingen van de dag. En zoals het hoort met de mooie muziek. Zoals deze 10CC. En de dingen die we allemaal doen voor de liefde. Nou, nou, nou, nou, nou. Denk daar niet licht over. Denk daar niet licht over. Ja? En we horen het.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 C.C. and the things we do for love 1976 een van hun uh, grote hits die ze gehad hebben in al die jaren dat ze hebben bestaan van 1973 tot 1992 ach wat een goede dingen. ik ben ding. in de park, ik zie een meisje zitten ben meteen in de war, super fel haar en ze kijkt een beetje dom. Kijk niet goed, ze zat andersom dus ik loop om de heen een minuutje kletsen en ik mag er meteen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 Oh ah yeah, dat was echt heel heerlijk. Bam, bam, bam, bam, want ik zeg je heel eerlijk, ja. Je bent beter dan zo Zoveel heter dan Jelly. Je komt veel dieper dan Jelly. Je bent beter dan voor deze invloed, ja. vergeet het maar, Jelly. Want hij is beter dan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 Dead, maar dat is ook niet alles, alles want jij bent, bent dan weer beter in bed Oh ja, wat Je bent beter dan Cherry Zo vergeten dan Cherry Jij komt veel dieper dan Cherry Je bent beter dan wat beter in de bed Jouw ja, vergeten maar Cherry Want hij is beter dan Cherry Hij komt veel dieper dan Cherry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 ik ben beter dan mijn in bed. Ja, je vergeet dan met Jenny. Hij is beter dan Jenny. Hij komt wat dieper dan Jenny. Die. Hij is beter dan mijn des in bed. Beter in bed. <lacht> Lubach, Arjan, uh, Arjan Lubach. Elke zondag te zien bij... Uh, bij de VPRO. En uh, mega talent. Mega jongeman die... Uh, ...enorm uh, leuke dingen doet. Zo ook dit. Leuke liedje. Uh, beter in bed. Goedemorgen Zandvoort. ZFM. Natuurlijk in de ether op 106.9. Op de kabel op 104.5. En op Ziggo kan je hem ook zien. En het ZFM-live.nl op uh, internet. En Text TV op uh, kanaal 40. Bij uh, Ziggo. Dus ja, uh, je kan het niet missen. En je moet het... Uh, nou, je moet eigenlijk niks, maar het zou wel leuk zijn als je elke dag gaat luisteren. De hele dag door. Laat hem er lekker op staan, jongens. ZFM van Zandvoort. Hier zet Zet kalani. And good things. I book myself tables at all the best restaurants in Nederland. Just so I can drive him real fucking slow Goedemorgen Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM Ja Dat je het weet Dat je het weet, bijna kwart voor tien Bij ZFM Met de allerleukste muziek En dit vond ik alles een goede plaat Zo mooi Zo gevoelig Oh, Erik Carmen Alone. I think of all the friends I've known En all by myself bij ZFM. En natuurlijk de allerbeste muziek. Bijna tien voor negen. Uit uh, Tijd vliegt, als je lol Goedemorgen, Zandvoort. Blij dat je er bent. En dat was een uh, hele fijne. En dit is ook een hele fijne. Muziek uitgekozen door Cor Draaier. Nou, Cor kan er wat van hoor. Held is het. Hier is Ray Parker Jr. En het is time to party now. Dus doe je Facebooks op en vier mee. Everybody. En it's, it's time to party now bij ZFM. Goedemorgen allemaal. En uh, aangeschoven is uh, Jaap Koper. En Jaap, jij bent gisteren bij de Mediadag geweest van het circuit van Zandvoort, hè? Dat klopt, uh, Geer. Hoe was het? Uh, ja, dat, dat, dat is toch iets bijzonders, hoor. Om, uh, dat, dat er ongeveer 90 tot 100 man uh, bij elkaar gepakt uh, zitten in het mediacentrum. Uh, de weg alleen al uh, er naartoe lopen, dat is toch ook al uh, vrij bijzonder. Want normaal gesproken loop je eigenlijk onder de tunnel door. Ja. En dan moet je door die flessenhals. Ja. De bocht en een uh, deel van de pitstraat. Nou, van die pitstraat. Uh, Heel van niks. De Huguenotsbocht, uh, die vangrails en al die, die dingen die er eigenlijk normaal gesproken staan. Hè, die betonblokken zijn ook weg. Dus uh, het is één grote uh, ja, asfalt oase geworden. Met hier en daar dat, uh, dat ze dus dingen, in, uh, ja, dingen erin aan het zetten zijn. En ja bij de Huguenotsbocht, dat is ook meteen de, de eerste uh, ja, een, een, uh, grote verandering ook. Want daar komt een uh, soort kom in ja, ja, ja, te zitten. Ja, ja. Lang niet zo spectaculair als uh, waar ik straks op uh, kom. Maar die Huguenholzbocht die krijgt dat dus ook. Um, en dat, dan, ja, dan, dan, dan uh, wordt dat uh, een mogelijkheid, zegt men... Uh, dat, uh, dat je daar uh, zou kunnen in gaan halen. Dus dat is, dat is één. Dus dan ga je de hut terug op. Nou ja, daar, is, daar zijn wel wat aanpassingen. Want ik zag ook uh, dat ze aan het, uh, aan het werk waren bij het schijfblak. Uh, dan gaan ze verder achter op het circuit. Zijn ze ook wel met dingen bezig. dat zijn meer... Eigenlijk de uitloopstroken en grindbakken. Uh, ja, waar Zandvoort eigenlijk ook Wat een beetje... Waar er weer grindbakken bij? Ja, nou ja, uh, misschien... Um, of uitloopstroken. Er uh, uh, komt een uitloopstrook bij de Tasmanbocht. Dat, ja. dat, uh, dat is één. Maar er zitten ook uh, een grindbakken. Uh, dus dat is even verderop in de bocht. Maar die heb je dus ook... Uh, in, bijvoorbeeld ook in de uh, komt ook uh, een bak, oh, uh, okay. grind te liggen. Dus dat, uh, dat is ook nieuw. En... Wat vroeger uh, zo'n zo helling uh, erachter was, he? dat was zo'n zo greppeltje. Ja. Daar is ook de Gerlach-bocht ooit ontstaan. Dr. Ja, Gerlach precies. is daar van ongerukt. Uh, Je ja, ja, ja. kent het wel. Uh, maar goed, dat willen ze wat egaler maken. Maar die glooiing van de Hunsrug blijft er natuurlijk allemaal gewoon in zitten. Maar daar komt dus wat. Uh, ja, daar komt uh, een, een, een, een grintlaag uh, ja, ja. uh, te liggen. Nou, dan uh, kom je bij de Hans Ernstbocht uit. Oh ja. Ik ben niet met die bus mee geweest. Uh, dat, uh, dat was een mogelijkheid. Maar dan zat ik op elkaar gepakt met allerlei cameramensen... fotografen en noem maar op. Dat, uh, dat is, daar hou ik niet zo van. Want dan, uh, dan zit ik uh, <laughs> heel erg op elkaar gepakt. Nee, dat, uh, dat is niks voor mij. En uh, bij die Hans Ernstbocht is het dan ook mogelijk... dat je daar dus, he, dat die ook breder wordt. En dat, uh, dat daar een uitremactie in met de uitaccelareren... dat je daar ook ja. iemand voorbij zou kunnen steken. Dan ga je naar de Koemerbocht. En dan de grote verandering. Want dat is de Arie-Lui-dijkbocht. Ja, dat -bocht. wordt echt een kombocht. Ja, he? dat wordt een kombocht. Ja. En uh, niet ja, zomaar eentje. Gaaf, hoor. <coughs> niet zo maar eentje. Uh, Robert van Overdijk uh, die heeft het ook al uh, voor de landelijke media uitgelegd. Uh, van uh, dat het uh, wel... Uh, nou, wat was, we hadden het over 32% uh, stijgingspercentage. Dat is best pittig, hè? Dat is, uh, nou, hij zegt, uh, hij komt dus uit uh, Limburg. Hè? Hij zegt, ja. uh, moet je je voorstellen de Keutenberg. Ik ben op de Keutenberg geweest. Nou, dat is al een kuitenbijter. <laughs> dus, uh, en die is uh, op een uh, bepaalde plek, is die 22%. Ja. Nou, uh, daar uh, wordt hij dus nog een stuk. Maar het is, nog, het is niet iets wat Jan Lammers zei, uh, een lineaal, en dat je dan op een gegeven moment dat hij daar zou schuin naar rechts. Ja, hij uh, gaat nee. een beetje bol, hè? Hij, uh, het is net een een soort bobsleetbocht, ja, ja, zo heeft Jan dat ja. uitgelegd. Ja. Nou, dat wordt, uh, dat wordt dan uh, uh, de meest spectaculaire bocht uh, van het uh, ja, van ja. circuit. Hey, is het circuit nog een beetje te herkennen? Nou, ik denk dat je het niet meer terugziet met al die, uh, met al die graafmachines en uh, noem maar op. Er wordt ook zand afgevoerd en weer ergens anders gebruikt, want dat is ook een ding. En gaan de tunneltjes ook weg? De tunneltjes, dat is ook een goed punt wat je aanhaalt. Uh, er komt een tunnel bij de Arie Luindijk. Bocht, heb ja? ik, uh, dat heb ik gisteren op uh, de foto's uh, kunnen zien. Hè. Dan, uh, er was een tunnel uh, die daar uh, was. maar dat, ja, dat, is dat een heb een oude tunnel. op foto's, ja. Dat was een oude tunnel. Oh, ja? uh, maar ze hebben nu ook tunnelelementen waar mensen dus doorheen kunnen lopen. Ja, Naar ja. de andere kant van het uh, van peddelkeurtrij. Okay. De Westtunnel blijft zoals die is. Die, die, oh, ja? zal, die, die zal gewoon blijven. Dat hey, oude kleine tunneltje? Ja, die tunnel die blijft uh, gewoon oh, handhaaf. Uh, en dan komt er ook nog een tunnel uh, aan, het, aan het eind van het stuk bij het ingaan van de Tassangbocht. Er ja. komt, okay. komt ook nog een tunnel. En dat is uh, voor, uh, voor de mensen die vanaf de boulevard ja, uh, dan, ja. uh, naar het circuit willen. Uh, ja. uh, die is ook... Uh, daar kan, in principe kan daar een auto door. Nou, dat zijn een beetje de grote veranderingen. Uh, maar goed, uh, er wordt over het algemeen gesteld... Van, uh, dat, dat, het allemaal wel, uh, dat het allemaal vlot loopt... Sterker nog... Nou ja, er, we, we, ik heb de beelden en uh, vanochtend op het journaal de beelden gezien. En de, de, de foto's. Er is wel wat aan de hand, oh, hoor. Nou, ja, ja, Maar goed... Uh, <laughs> ik, wel goed, hè. Uh, dat ze het allemaal voor ik, elkaar ik hebben. Eigenlijk, uh, net als wat, wat Jan uh, ook verwoordde tijdens, uh, tijdens die bijeenkomst... Jan is Hij, Jan Lammers. Ja, dit, het is een Zandvoortse jongen. Ja. Ja, ja. Net als ik uit een groot, groot gezin. En ik bedoel, ja, dan, dan is het wel herkenbaar... dat je daar uh, toch wel een bepaalde voel, vorm van trots... Ja, zeker, nou, zeker. En dat heb ik ook gevoeld. Toen ja. ik gisteren weer van de circuit afliep. Ik denk, jongen, dat wordt toch, ja, dat wordt nog wat. Het is wel wordt, hè? Ja, dat ruikt het dan wel. Ja, dus ik uh, vindt... twee interviews opgenomen. Uh, ik, okay. uh, ik probeer ze... Um, voor morgen wil ik, wil ik ze er toch uh, er doorheen hebben. zodat uh, Zowel Zetter van uh, als... Uh, als jij of Walter daar gebruik van kunnen ja, maken. Leuk. En, en leuk. uiteraard komt het ook bij Zandvoort op zaterdag nog een keer voorbij. En dan licht nou, ik het ook nog wel het een en ander toe. Nou ja, ik, ik, ik vind het fantastisch dat het allemaal zo gaat gebeuren... in onze kleine dorp, maar straks staan we wel op de kaart in de wereld. Hè? Dat, dat hoop ik wel, ja. Ik denk het wel. Als je ziet wat er, wat, er, wat er gebeurt en hoeveel mensen er naar kunnen kijken... en naar gaan kijken, dat is ongekend. Ja, het is een wereldevenement... En dat, dat daar kom je niet, nou ja, dat, dat zien mensen vanzelf wel in mei. Dank je Ja. Voel het ritme van ZFM.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 I'll René Klein is dit, uh, Mr. Blue Dit was het weer voor vandaag Althans wat mij betreft ZFM gaat natuurlijk gewoon door Straks lunch En uh, geniet er allemaal van En maak er een hele mooie dag Houden You can hear me, you can see me You can feel me when you read The folded letter